And it's no good way tonight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 De CDU van bondskanselier Angela Merkel en de liberale FDP van Guido Westerwelle kunnen samen rekenen op een kleine meerderheid van de zetels in de bondsdag. In een eerste reactie zei Merkel dat haar doel is dus bereikt, een stabiele regering samen met de liberale FDP. Ze verwacht dat de coalitiebesprekingen snel kunnen worden afgerond. De AOW-leeftijd gaat mogelijk al vanaf 2011 elk jaar met een maand omhoog. Dat staat in het conceptvoorstel waarover in de SER door werknemers en werkgevers wordt onderhandeld en dat de NOS in de handen heeft gekregen. Het recht op AOW op 65-jarige leeftijd zou blijven bestaan, maar het AOW-bedrag is dan wel lager, zo staat in het concept. Zeker 120.000 mensen hebben in Tsjechië de openluchtmis van paus Benedictus bijgewoond. De paus wilde met zijn bezoek laten zien welke betekenis het geloof heeft en hoeveel hoop het volgens hem kan bieden. Tsjechië is een van de meest gesecraliseerde landen in Europa. Meer dan de helft van de bevolking gelooft niet in God. Tijdens het communistische regime in de vorige eeuw werden gelovigen onderdrukt en veel kerken gesloten. Volgens de paus laat die periode zien dat de mens tot absurde dingen in staat is als hij God uit zijn leven sluit. Benedictus benadrukte dat het geloof niet meer hetzelfde is als vroeger en tegenwoordig is teruggedrongen tot de privésfeer. De honkballers van de Verenigde Staten zijn wereldkampioenen geworden. In Italië versloegen ze in de finale Cuba met 10-5. Nederland eindigde als zesde. En de Nederlandse volleybalvrouwen zijn zonder verlies doorgetrongen tot de tweede ronde van het Europees kampioenschap in Polen. Ze wonnen tegen het gastland, ook hun derde groepswedstrijd. Het werd 3-0. Het weer, morgen overdag bewolkt en vooral smiddags en avonds regen of motregen. Het wordt ongeveer 17 graden. Dit was het NOS Journaal.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 Wij zijn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 En hoe beleef je dat dan precies? Ja, ik beleef het uh, door om te kijken naar uh, de groei die ik zelf heb doorgemaakt. En ook uh, te bespreken met anderen hoe zij uh, hun groei beleven. Maar wat ik ook heel belangrijk vind is uh, kijken naar uh, ja, de begeleiding vanuit de hogere werelden. Uh, waarvan de tekenen in mijn eigen leven heel duidelijk zijn. En dat vind ik ook spiritualiteit. En heeft dat dan ook... Uh,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 what I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 het is gratis maar een vrijwillige bijdrage lieve mensen zou niet verkeerd zijn want ze moeten toch de boel daar in orde houden en in stand houden dus een workshop trigger point, points van Nicole van Olderen van Nicky's Place die is gediplomeerd sport masseuse, onder andere en trigger point coach het is in Haarlem er zijn diverse data voor onder andere maandagavond 19 oktober, donderdagavond 22 oktober Kleine groepen van vier personen en aanmelden kun je gewoon bij Nicky's Place. En we hebben nog één agendapunt, dat is uh, Ananda met uh, Marian van Beuken. Het is in de doelenzaal van de Centrale Bibliotheek in Haarlem op woensdag 14 oktober. Tot zover de agenda. dat je onze gasten wilde zijn in deze uitzending we hebben er veel van geleerd uh, het was echt heel interessant en in de studio heeft iedereen ook zijn hand anders bekeken dan normaal ik wil ook bedanken Rob Spruit voor de techniek en de muziekkeuze en zijn inzet omdat hij alles altijd zo netjes op de site zit en ook de uitzending gemist voor ons verzorgt uh, natuurlijk ook Rieferd Buiten ik bedankt voor het er zijn en je inzet bij de techniek vanaf, uh, vanaf nu de volgende uitzending is op 11 oktober op zondag dan en van 8 tot 9 s avonds. We hebben dan een tijdske klein in onze uitzending en die gaat het hebben over het Clarity Proces. Deze uitzending wordt gepresenteerd door Richard Buitenhek. Tot de volgende uitzending wordt deze uitzending herhaald op, woens, op zondag 8 uur s avonds en op iedere woensdagochtend van 11 tot 12. Straks kunt u luisteren naar Tepsepi met een programma met New Age.